Volgens het AD worden de kinderen daar 24 uur per dag geobserveerd en begeleid... om te zien of ze een gevaar vormen voor de samenleving. Tot nu toe zijn er nog geen kinderen in de opvanglocatie geplaatst. Op dit moment zitten er zo'n 210 Nederlandse kinderen van jihadisten in Turkije. Nederland grijpt alsnog in op Curaçao... omdat het eiland te weinig doet om zijn tekorten weg te werken. Het kabinet wil maatregelen nemen... om het verwachte tekort van 100 miljoen gulden dit jaar terug te dringen. Curaçao is het daar niet mee eens en zegt dat de financiën er vooral slecht voor staan vanwege de crisis in Venezuela. De gemeenteraad van Diemen bij Amsterdam kan de bouw van een biomassa centrale niet tegenhouden. De raad is unaniem tegen, maar heeft er geen juridische mogelijkheden voor. Diemen heeft vooral zorgen over de luchtkwaliteit. De bal ligt nu bij de provincie die een omgevingsvergunning moet afgeven voor de biomassa centrale.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 doing it now it is only a chosen few i have seen such an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 in a lullaby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 That's where you find me I'm gonna be so.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 Segredo, Escondido num choro canção. Se soubesses, como een gosto gevonden. Ik heb een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 De minya terra <laughs>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 And so it's time to make a new star Let your kiss confess, this is happiness darling, and put on your dreams. This is happiness, darling.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 En u hoort Erik van der Luid op piano, Erik Timmermans op bas en Chris Strik op drums. St. James Infirmary.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 106,9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Tot zover het ritme van Zie, Via de kabel op 104,5.